Zes uur. Renate Kok met het NOS-journaal. In de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft een terrorist zich opgeblazen bij een stembureau. Daarbij zouden zeker 15 doden zijn gevallen. Het is voor het eerst in acht jaar dat er weer parlementsverkiezingen zijn in het land. Zowel de Taliban als de islamitische staat hadden vooraf gedreigd met aanslagen.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 In Frankrijk zijn drie mensen aangeklaagd voor het meewerken aan een terroristische aanslag eerder dit jaar op een supermarkt. Een moslim-extremist van 26 doodde tijdens een gijzeling drie mensen. Daarvoor had hij al een vrouw gedood van wie hij de auto stal. De drie verdachten werden eerder deze week opgepakt.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 Bij de nieuwe flitskasten van ProRail op een drukke spoorwegovergang in Hilversum zijn al meer dan duizend bestuurders betrapt. De flitskasten werden in maart geplaatst bij wijze van proef. Meer dan duizend mensen staken ondanks het rode licht toch nog snel het spoor over en kregen een boete. Het weer vannacht daalt het kwik naar zo'n 8 graden aan zee en 4 graden landinwaarts. Vooral in de zuidelijke helft van het land is er kans op mist. Dit was het NOS Journaal.